Daders aanpakken is beleid, daar gaan we mee door. Wat we daar bovenop gaan doen, dat is meer eh, greep krijgen op de georganiseerde misdaad door de structuren aan, aan, aan te pakken waarvan men gebruik maakt.